2 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ondernemer en tv-persoonlijkheid Annemarie van Gaal wordt informateur in Flevoland. Forum voor Democratie heeft haar daarvoor gevraagd, meldt Omroep Flevoland. Van Gaal gaat onderzoeken welk nieuw college van gedeputeerde staten mogelijk is. De partij van Thierry Baudet werd bij de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week de grootste in Flevoland. In Mozambique zijn de eerste gevallen van cholera gemeld. Volgens de overheid hebben zeker vijf mensen de ziekte opgelopen... die kan leiden tot diarree, uitdroging en de dood. De kans is groot dat veel meer mensen ziek zijn. Zo'n 2700 inwoners hebben verschijnselen van cholera... maar moeten nog worden onderzocht. Mozambique werd twee weken geleden getroffen door een orkaan... en sindsdien zitten veel mensen zonder schoon water... en sanitaire voorzieningen. In Wenen is een Duitse terreurverdachte opgepakt. Hij zou in oktober een stalen draad over het spoor hebben gespannen... op het ICE-traject tussen Nuremberg en München. Onderzoekers ontdekten in de buurt een brief... van meerdere pagina's in het Arabisch. De verdachte is een Irakees, die is erkend als vluchteling. Hij zou aanhanger zijn van IS. De man zou ook te maken hebben gehad... met het beschadigen van een bovenleiding in Berlijn... en het leggen van beton en tegels op het spoor in Dortmund. Daarbij raakte niemand gewond. Martje van Geel vertrekt deze zomer als technisch directeur bij Feyenoord. Van Geel haalde onder andere Ronald Koeman als trainer naar Feyenoord... en gaf Giovanni van Bronkhorst de kans om hoofdtrainer te worden. In 2017 werd Feyenoord onder zijn bewind landskampioen. De laatste tijd gaat het met de club wat minder... en krijgt Van Geel veel kritiek. Volgens Van Geel is het daarom beter dat hij opstapt. Het weer wisselen bewolkt op sommige plaatsen zonnig... in het noordoosten kan wat regen vallen... en het wordt 10 tot 13 graden.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 Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. De van de Euro Breakdown. Ah, heerlijk, dames en heren. Het is vier over zeven. Ik heb net een uur Nederlandse muziek aan moeten luisteren. Maar we zijn er eigenlijk de Euro Breakdown, eigenlijk de 40ste plaat van de Euro. Ja, ja. Weer. Oh, wat heb ik oh, er eens zo lang op in. naar uitgekeken weer. Een week oh. weer, hè? Ja, weer. echt, echt leuk. Heerlijk. heerlijk, Wat kan ik hier gelukkig van worden? Echt haar. Ja. Zeker. Ik zit weer met een volledig team. Ik heb weer volledig man vrouwkracht. Dus we kunnen ook. Je moet er maar mee spelen. Heerlijk. Oh, oh, yeah. Heerlijk. wel oh, lekker dat we even, we hebben twee weken even een beetje uh, op halve kracht gedraaid. Ja. Allemaal. Oh, we waren excuse, vleugellam excuse. We waren vleugellam, Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Vleugelam. Ja, ik, ik, ik was twee weken. We waren wel lang. Ja, twee weken terug waren we wel bijna lang. Dat en uh, heel veel meer. We gaan straks nog even lekker fijn over het weekend even bijpraten. Want Fennet is natuurlijk ook weer terug. Patrick is ook weer hersteld, volgens mij. We zijn allemaal hersteld. En volgens mij is het nu gewoon uh, alleen vanavond weer, hè? Mogen we weer? Ja, het zou kunnen. Ja. Nou, we gaan het meemaken wat we gaan doen. Ik ben hartstikke benieuwd. <laughs> nou, dat gaan we, jullie, uh, gaan we jullie straks vertellen. We hebben straks ook nog nieuws uh, en nog natuurlijk heel veel muziek. En dan hebben we nu de nummer 40 van deze week: Jonas Blue Rise. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all.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 een keertje tijd worden, een breakdown. Heel, Heel te lang geluk. gewacht weer. Ja, zeker, zeker. Weer een week, hè? De ja, weer... joh. Kunnen dat niet twee keer in de week of zo? Nou ja, dat <laughs> kan op zich wel. Dan splitten we gewoon 20 nummers over, 40 nummers over, over een week. Dus uh, begin van de week, uh, in ieder geval nummer 40 tot en met 20 en dan uh, vandaag uh, nummer 20 tot en met 1. Nee. Op zich zouden we het redden, hoor. 10 nummers ja. in een uur is goed te doen. Dat kan. Dat is perfect te doen. Nee. Nee? <laughs> ja. Twee <laughs> ja. keer 40, hoor. Boom. Ja. ja, we kunnen ze niet alle 40 draaien in twee uur tijd. Dat, dat, dat gaat niet, dat weet je. Nee, dan, dan moet je om uh, twee uur beginnen smiddags. Dan gaat het. Dan wel, ja. Maar net zoals de rest van Nederland werk ik gewoon rond dat tijdstip. Ook zaterdag. Uh, ja, dan zullen we de uren moeten verschuiven. Maar dan moeten we denk ik twee programma's even wegmonsuren. Nou ja. Sorry jongens, als jullie dit gehoord hebben. was niet de bedoeling. Dit is, uh, ja, het komt een beetje door Patrick. Eh. Patrick veel. Patrick veel, hoorde ik. Inderdaad. <laughs> jongens, hoe was jullie... Ja, hoe waren de afgelopen twee weken? Want Fennity, jij uh, uh, ja, had toch wel twee vrij bewogen weekenden. Laat het naam zeggen. Ja, ik heb zoiets. Maar laten we maar even bij jou even beginnen. Vertel. <laughs> het viel eigenlijk wel mee. Het was niet echt een heel erg gek huis. Ja. Maar het was wel gezellig. Oké. Okay. En wat heb, je, wat heb je gedaan? Um, twee weken geleden heb ik mijn verjaardag gevierd. Ja. Ik um, ben niet naar het dorp toe gegaan. Niet? Nee. Ik wou dan zeggen. Ik heb jou, nou, ik heb jou ook niet gezien. Ja, het was op een gegeven moment, maar, ik was in zo'n toestand. Ik had heel leuk een jurkje aan met een net panty. En het was best wel koud. En dan en moet ik je Ik stond voor de deur. En toen was het echt zo van: van nou, dan, dan, Ga ik naar buiten nou. of niet? Ik dacht: van, Nee, het is mij te koud. We gaan verder thuis wel drinken. Nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen. <laughs> ik was twee weken terug. Vrijdag was ik even eh, zaterdag. Was ik ook het dorp ingegaan. En ik was zo. Ongelooflijk dronken, Aha. zo ongelooflijk dronken, dat ik om drie uur op een gegeven moment al buiten stond en toen dus zei op een gegeven moment met mijn vriendin van, kom op, we gaan naar de chin. In ieder geval, wacht even, wacht even, in ieder geval heb jij maar vast naar de chin, ik kom eraan. Niet dat ik het niet eens meer weet, ik weet, ik weet, dat ik, ik weet niet dat ik naar binnen. Dat is wel oh, een goede was, toestand om stond, de chin in te gaan, zeg maar. ik, ik, ik stond op een gegeven moment binnen en dat, dat was, dat is het enige wat oh. ik weet, het was op een gegeven moment, dat moment, weet ik en dan poef! Weet ja. je, die ene minuut lopen was ik op een gegeven moment ook kwijt. Ik was, ben niet blij dat ik toen naar de chef ben geweest. Nou. Nah. <laughs> en de hele moment was had ik gemist. Ik lag echt helemaal last. Gewoon compleet. Ja, maar dat is wel de enige reden om de chin in te gaan. Zeg ja, maar, ja dan, dan moet je dronken voor zijn. Voor onze generatie. Dan, dan moet je goed dronken voor onze bejaardheid. <laughs> oh, mijn god zeg. Ik nee, wil... maar ja, dus ja, ja. Dat, dat verklaart in ieder geval dat ik je niet, niet, niet heb gezien. en nee, Ja. Ja. En... Patrick. Ja, nou ja. ja. Uh, Hoe heb jij het beleefd? Uh, de, ja, voor dit weekend niks. Nul. Zero. Gewoon niks. Geen verhaal, ja. Niks. Gewerkt. Helemaal niks. Nee, niente. Niks. Helemaal Ge nul. Gewoon eh, nada. Nada. Echt. Geen druppel. Top. Lekker chill. Lekker. En voel je, nu, voel je nu ook weer. Power-up. <laughs> nee. <laughs> Niet? Niet nee. gewoon nog één keer? Power -up. Nee, nee, nee, nee, nee. Okay. nee Nee, nee, nee. Ik ben gewoon verrot. Van het werk. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik was er deze week ook wel even klaar mee. Ja. Ik, ik was echt blij dat het klaar was. Ik moest deze week... Is mijn auto naar de knoppen gegaan. Oei. Ja. Dus ik moest onverwacht een nieuwe auto gaan kopen. En wat voor een is het geworden? Een Fiat Stilo. Een stationwagen. Oh, oh een stationwagen. Ja, een stationversie. Dus ja, dat, dat, nee, dat, dat is heel duur geweest. Dus ik ga vanavond alleen even naar de housewarming toe. En ik laat het dorp even wat het is. Oké, okay. dat is allemaal zat. Ja, oké. Ja, dat is dan weer geen goed nieuws. Nee, nee. De, ik, laat het zo zeggen, ik, ik, ik heb leuker nieuws uh, gehad uh, om te vertellen. Ja, ja. ja. Nou, ja. Hé, hey, wij gaan in de tussentijd gaan we lekker verder. Want we hebben weer genoeg uh, gepraat. Het weekend hebben we weer even, even erbij gepakt. En ik heb voor jullie klaarstaan. Uh, de Chainsmokers. En uh, weer een Hainona ook. Met hoop. fire to kiss your lips do you still think about it of what you did still see your old apartment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 the bender i lose control i thought i'd get it back when you came back home to me darling but i never had it did i your heart's a dream and all that magic we felt was just a hit hard and heavy whiskey goodbyes For you know how to make a girl cry while well, sleeping in the It hard, cause you had me so low, low, low. You only seemed tall, cause you stunted my grow, grow, growth. I only wanted you 'cause I couldn't have you now that I know. that I 'Cause I wasn't loved, I wasn't loved, I was just hurt. I was big. of the drum. Shift key hoor je bij de Euro Breakdown. En ik heb uh, leuk nieuws voor jullie. Heel leuk nieuws. Want uh, kennen jullie Junkie XL nog? Nee? Jullie kennen ja, Junkie XL ja, niet meer? Als je me erin gooit wel. Ja, nee, sorry. <laughs> Junkie XL? Ja, ik heb zeker, jawel. Dat ken ik dan wel. Ja, ja dat wel. Dat heel wel, ver, ja. heel ver misschien, maar ja. ja, ja. Zeg me maar wel iets, maar ik weet niet meer precies wat het was. Nou ja, ik kan, uh, kan je wel even wat, uh, wat laten horen ervan hoor. Weet je, zo, zo ben ik dan ook wel weer. Sociaal als ik ben. Ja, deel, ik deel, deel, deel ik dat even met je. Oké, okay, en dat is mooi. Oh. Wel, even iets zachter. Misschien dat je hem hiervan herkent. Of sterker nog, even stukjes. Nee. Junkie XL. Uh, ja, met de plaat more is dit. Even leuk misschien voor op de achtergrond, maar.. Um, Junkie XL die gaat een, geval, die maakt dus een soundtrack voor de nieuwe Terminator-film. Ja, er zijn er al een heleboel geweest, maar er komt er nog een. Nog een. Oh, ja. oh. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Het stopt niet, hè? Dan... Nee, tuurlijk niet. Joh. Net zoals de Fast and the Furious, dan heb je binnenkort Fast and the Furious 50 van over een paar jaar. Ja, zoiets. ja. Dat is gewoon heel doolatos, <laughs> ja. dus weet je. Dan gaan die zuster ontwijken. Maar door naar de Terminator. Uh, Junkie XL die, uh, gaat de soundtrack maken voor Terminator Dark Fate. Uh, de Nederlandse muzikant, uh, wiens echte naam uh, Tom Holkenborg is. Uh, laat uh, de Hollywood uh, Reporter weten verheugd te zijn met zijn opdracht. Uh, daarbij zegt hij dus zelf, ik vind het geweldig. Geweldig om weer samen met Tim aan een nieuw project te werken, zegt Holkenburg over Tim Miller, de regisseur van de film. De twee werkten in 2016 al eerder samen voor de film Deadpool. Deadpool werd vertolkt door Ryan Reynolds. En regisseur James Cameron, een van de bedenkers van de populaire filmreeks, zal terugkeren als producer. Cameron werkte ook voor het laatst mee in 1991 bij de film Terminator 2, Judgment Day. Wel eens gezien toevallig? Nee. Nee? Oh, nee? nee, nee, nee. Okay, ik ben, ja, ik ben niet zo'n filmkijker. Oh, maar, maar, ja, het maakt niet uit. Terminators uh, zijn uh, ja, best wel iconische films, om het even zo te zeggen. En uh, met uh, James als producer en Tim als uh, regisseur hebben we een ongelooflijk dreamteam en het zal een uh, fantastisch, uh, ja, fantastisch zijn om deel uit te maken van deze film, al dus uh, de componist. Uh, Arnold Schwarzenegger keert ook weer terug in de hoofdrol. <laughs> er is niet veel meer van die met man Met rol later hoor. Dat denk ik wel, ja. En uh, ja, ook actrice uh, Linda Hamilton is te zien. Uh, zij speelde voor het laatst mee in Filmeneter... Uh, Filmeneter. Uh, filmen filmen ja. nou, nee. We hebben een nieuwe film. De, de Filminator. Nee. De Mien. Epic Phil. Ja, dit is hem zeker wel. Ja, dit is echt, dit is gewoon... Oh, wacht even. Die ga je nog heel lang horen. Epic Phil. De oh, nee, nee, de film nee. Ik ga dat woord claimen. Ik ga dat woord claimen. En de Filminator, weet je waarom ik het ga claimen? Dat is dus iemand die gewoon films verslindt. Ja. achter elkaar films kijkt. Netflix verslaafde. Oh, dan ben je ja, een dit, filminator? Ja, dan ben ik je een filminator. Een ja. diehard filminator. Oké. Okay. Hartstikke. <laughs> ja. ja, dus. Alleen, dus ja, dat was uh... niet de bedoeling. En Mike is helemaal de weg kwijt. Ja, ja, ja. Holkenborg die trouwens misschien leuk om te weten, maar die heeft dus ook al eerder soundtracks gemaakt voor de film Mad Max Fury Road. Ik weet niet of jullie het toevallig gezien hebben, maar ook voor Batman vs Superman, Dawn of Justice, The Dark Tower, Tomb Raider. En ook Alita Battle Angel, die nu ook nog in de bioscoop draait Sorry, een beetje reclame. Een mooie film. Uh, en naast zijn carrière als, film, uh, in ieder geval als filmcomponist... scoorde Holkenberg ook hits met onder andere... A Little Less Conversation en Saturday Teenage Kick. En je hoorde natuurlijk net ook... Uh, more hoorde je onder andere hoorde je van hem voorbij komen. Dus ja, we hebben uh, in, het eerste, in de eerste 25 minuten van dit programma... hebben we ook dus een nieuwe, een nieuwe benaming voor een filmverslinder. Filminator. Een filmeneter. Een filmeneter. En uh, ja, ik, dat is echt wauw. Dit is, oh, <laughs> het is nog erger een dual Lipi, echt waar. Yep. Schrikkelijk. Nou ja, het, nou, ja het in mijn blog gebeuren. kan er ook bij. Ja, die uh, nou, <laughs> is voor jou. Die is voor jou. <laughs> is ik denk als we dat toch eens allemaal gaan terugzoeken... de ergste versprekingen die we hebben gehad... dan, dan wordt dat het ook heel enig. erg. Ja, wij gaan intussen verder naar een nieuwe plaat... die ik heel graag aan jullie zou willen voorstellen. Ik heb hem een week geleden al even... Na, ja, echt een, bijna een hele dag wel achter elkaar doorgeluisterd. Dus ik ben er best wel enthousiast over. Audiojack is de artiest en Inside My Head... the original mix...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 Net is begonnen. Draag bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn: de Europese eenwording. Het is zaterdagavond tussen 7 en 9. De grootste hits van Europa: de Euro Breakdown. Yes, dames en heren. Het is half acht. Dat betekent dat het moment is aangebroken. We gaan beginnen met de nummer 40 tot en met 30. Dus de eerste 10 platen van deze top 40. Dan beginnen we op plek 40 met Jonas Blue met Rice. Die staat nu op dit moment zo'n 41 weken in, in de lijst. En stond vorige week nog op plek 36. Plek 39, Hope en de Chainsmokers met Wynona ook vind je daar. Vorige week op plek 38. Eén plaatsje gezakt, staat nu 13 weken in de lijst. En OTD, Felix Sean en Georgia Coo vind je deze week op plek 38. Vorige week op plek 34 is nu 9 weken in de lijst. En op plek 37, Rhythm of the Drum, Shift Key. Vond je vorige week nog op plek 35, maar het gaat toch weer twee plaatsen naar beneden. Is nu 3 weken in de lijst te vinden. Nieuw binnengekomen op plek 36. Audio Jack, Inside My Head. Uh, uh, die staat een hele, hele lage binnenkomen, als ik me net te bedenken. Ik wou zeggen een hoge binnenkomen, maar we hebben hem hoger gehad. En op plek 35 hebben we Let You Love Me, Rita Ora. Stond vorige week nog op plek 30. Is toch nou, langzamerhand die lijst aan het uitkruipen. Maar nou, hè, na 25 weken, wie zal het zeggen. Bones, Galantis, One Republic. Op plek 7 uh, deze week, plek 34 deze week. Nou, het is echt slecht, jongens, dit. Ja, ik heb hier iemand naast me staan, daar word ik gewoon echt heel zenuwachtig van. Die staat al 7 weken in de lijst, stond vorige week op plek 27, staat nu op plek 34. Op plek 33, net als vorige week, staat Happy Now van Kaigo, staat al 20 weken in de lijst. En op plek 32, Lost Frequencies en Flynn, net recognize. Op plek 31, Bogenvilla. Villa. Kendari staat nu 2 weken in de lijst, is toch weer een plaatsje gestegen. Stond vorige week op plek 32. <coughs> en ik stik me de moord hier. Het gaat echt geweldig. <laughs> op plek 30 staat Don Diablo, Emily Sande en Gucci Mane met zijn vijf. En een andere nieuwe binnenkomen. Ja, Patrick die stikt zich ook de moord, maar niet op de goede manier. <laughs> oh, verschrikkelijk man. Dat is Kevin Fisher en Jack Back met 2000 Freaks Come Out. Kan een beetje over Patrick zijn outcome. gaan, toen hij uit de kast kwam. Oh, ik stik er echt bijna in. Ik ga maar even een slokje water nemen. Ik ga jullie voorstellen aan de nieuwe nummer 29 van de Your Breakdown. Nou, alleen ben ik zeker niet. En ja, wat jullie net hebben gehoord heb ik stikte me net echt, een, een, echt de moord. Het sloeg helemaal nergens op. Het was hilarisch. Nou, dat was echt gewoon <laughs> erg. Ik zei het net, ik zei het ook tegen, tegen Jonas. Jonas is ook in de studio. Dat nee, maakt nou niet uit. Maar ik, ik, ik zei het op een gegeven moment. We hebben toen uh, in de allereerste uitzending die ik heb gedaan met de Your Breakdown. had ik dus zo'nzelfde momentje. Dat ik me gewoon echt, echt helemaal de moord stikte. Ik moest dat nummer één aankondigen. Van die eerste week. En ik dacht dat ik kapot ging. Ik echt, er, er zat iets. Naaa. Als, als ik een hobbel ingeslikt had. Ja. Nah. Dat lijkt een Het was echt gewoon, het, het, was, het, was net, het, was, het was net zoals net. Het was gewoon echt. Het fail. Ja, het was echt slecht, jongen. Dat was echt verschrikkelijk. Maar ja, gelukkig doen we het altijd beter, ja, uiteindelijk. Ja. Dus uh, dat... Zeer amateuristisch. Ja, dat was zeker amateuristisch. Hey, we hebben de evenementen de laatste tijd natuurlijk op de voet gevolgd. En we hebben natuurlijk onder andere de Zwarte Klossen. Hebben we er een aantal keer bij gepakt. Maar de line-up ja, is nog steeds uh, niet gevuld, volgens, helemaal aangevuld. Want er komen nog meer artiesten bij. Uh, de organisatie van de Zwarte Cross heeft uh, dus weer nieuwe namen onthuld uh, van de acts die te zien zijn op de aankomende editie van het festival. Uh, onder andere White Lies. Brigitte Kaandorp. Wat moet die daar? <lacht> en de Speld Live uh, beklimmen. Uh, uh, het podium in Lichtenvoorde. En uh, verder is ook de komst van onder andere Royal Republic. Drie generaties Jan Terlouw. Oh jezus. WC Experience en Matteo Galbucera onthult. En eerder werd ook al de Black Eyed Peas en Scooter bekendgemaakt. Die komen dus ook optreden. Wild Styles, Brainpower en Bee zijn dus ook al geboekt. De festivalorganisatie meldt dat er op 11 april weer dus nog meer nieuwe namen aan gaan komen. En de Zwarte Cross met ongeveer zo'n 250 muziek, acts en 1000 theaterartiesten verdeeld over 33 podia. dat vindt plaats van 18 tot en met 21 juli in het Gelderse Lichtenvoorde. Ah, Brigitte Kaandoor. Kaandoor, jeetje. Mina, jeetje. Oh, zij was toch van dat stukje, ik heb zo'n zwaar leven. Gewoon zo heel zwaar. zwaar. Ja. Verschrikkelijk. Ik denk dat we volgens ja, maar Maars gewoon moeten gaan, moeten gaan naar de Zwarte Klos. In een tentje, vijf ja, dagen lang. zeker Of drie wel. dagen, wordt, is het? Ja, of we huren gewoon een caravan. Nou, ik vind het een heel slecht idee. Ik vind het geweldig. Echt waar. Nee, ik, nee maar... ik denk alleen niet dat ik Meloes zover krijg. Nee, dat is... Marloes, ja. die is niet van de camping. Je nee. hebt volgens mij een jeugdtrauma overgehouden aan vroeger. Want vroeger ging ze natuurlijk heel veel met de ouders ging ze naar de camping. Ja. En als ik dat nu aan de voorstel, dan is het gewoon nee. Dat, dat nee, komt er gewoon niet in. niet. Nee, dat nee. krijg ik er gewoon niet doorheen. Ik denk, ik, ik, ik denk dat ik nog eerder het voor elkaar krijg om nog een tweede vrouw erbij te, te nemen in de relatie. Omdat ik hem meekrijg naar de camping. Echt waar. Nou, ik denk, ik denk het allebei niet, Mike. Ja, nou ja. Een, een man mag dromen. Ja, zeker. Ja, ja dat mag. Ja. God, wat is dit voor een onderdeel. Nou ja, serieus. Zo'n zo erge hekel heb zij aan de camping. Nou, dan zit het echt diep. Ja, dat, dat, dat zit echt heel diep dat is echt. Uh, wat heeft ze meegemaakt dan? In, in, in die kimpingperiode? Verdronken in het zwembad, uh, gebeten door een mug. Uh, nee, wat, ja, wat is het? Geen idee, meer, <laughs> jongen. Als ik dat wist, jongen, dan zou ik het je vertellen. Oké. Okay. Nou, ze is er gewoon geen fan van. En dan zegt ze uh, op een gegeven moment. Dat is misschien even leuk om te weten. Dan ben ik met haar in discussie. En dan zegt ze op een gegeven moment. Ja, maar ik vind het gewoon helemaal niet leuk. Want dan moet je naar het toilet, moet je lopen. En dan vind ik het een beetje ordinair. Met je toiletrol om je <laughs> arm. Nou, ik vind het geweldig. Ja, dan zegt joh, Yo, ik ga poepen. Ik vind het fantastisch. Ja, maar dan ga je toch. Ja, maar dan weet de hele camping dat je naar het toilet... Ja, dat interesseert mij toch niet? Zeker. Ze zien me er alleen naartoe lopen. En als ze me dan zien lopen met zo'n zo rol onder mijn armen... Weet je, hij veegt het wel af? Dan, dan ja. weten ze in ieder geval, die jongen die gaat, een, die gaat even tien minuten wat leuks doen. Ja. Even op de kantoor. Ja, nou ja. <laughs> ik, vind, ik vind dat totaal niet erg. Even wat op de trein zetten. Laat het zo zeggen, het, in ieder geval, het, het maakt het voor mij niet minder erg om in ieder geval naar de camping in ieder geval toe te gaan. Nee. Hey, dan heb ik op uh, uh, nog, nu nog onbekende plaats heb ik een, weer een nieuw binnenkomer deze week. En dat is uh, Armin van Buren met uh, Turn It Up. we Nee, weet je, te Повторять, потрясать, пить на пальва. Если так понравилось, с чем-то большим стать. Ведь наша жизнь это freestyle на трубке занята. Возможно, вы уже никто, но желтый свет по. Последний шанс на в пол. это карусель. Для таких как мы детей. Если все вокруг не те, поищите себе. Every time. Zivert live. Ja, het is niet live gespeeld, maar het nummer heet gewoon live lekker. Heerlijk. Hey jongens, we zijn alweer bijna aan het einde van een eerste uur. We gaan straks in het tweede uur gaan we onder andere met de tips. Gaan we beginnen? Mm -hmm. En jullie hadden ook al tips bij, hè? Jazeker. Ja, ja. Ik heb er eentje in mijn hoofd. Ik twijfel alleen nog een beetje. Oh, je twijfelt altijd. Er staat al in de lijst staan <laughs> er ook wel twee nummers extra, want Mike twijfelt. Ja, nee. Maar <laughs> la laat mij gewoon lekker. Laat ja, mij. oké. Okay. Laat mij. Nee, ja, nee, nee, zetten nee, we die ook nee, even in. Nee, nee, even nee, een Nederlandstalig nummertje. zeker. Nee, nee, nee, nee. hey, uh, we hebben al een tijdje helemaal niks meer uh, ja, verteld... over de meest sexy vrouw op aarde. Cardi B. Ah, Cardi. Ja, hmm. favoriet van Quinten. Ja. <laughs> ja. En ik denk als ik dit zou vertellen waar, uh, waar, waar, ja, waar Quinten bij was... dan. Uh, dan was er een bepaalde reactie uit, uit voortgekomen. Ik ben even aan het zoeken nu naar de, ja, de juiste manier om dat uh, ja, te schreeuwen. Ja, ik kan zeg, het eigenlijk ja, kan het niet vinden. Ja, ik kan het niet vinden. Ik kan het gewoon niet vinden. Ah, uh, zo slecht. Ja. Goede voorbereiding, Mike. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik, ik denk als, als uh, dat, dat dit op zich wel al wat, uh, wat, ja, wat meer erover doet. Uh, you suck! Dat ja, zou hij zijn. Zoiets, ja. <laughs> Ja, maar hey, ik Cardi, uh, uh, ja. ja, ja, ja. ja, ja, Cardi B. Die heeft een, een rolletje gescoord in de speelfilm. Uh, Cardi B. die heeft dus een carrière-switch. Ja, ze maakt een ja, ik dat? Een carrière-switch maakt, vind ik nou een die beetje. Cardi B. Een switch. Ja. ja, er wordt in ieder geval gepresenteerd dat zij een carrière-switch maakt. Want ze heeft een rol te pakken in een speelfilm. En ze zal niet de enige artiest zijn die dus ook in deze film speelt. Jennifer Lopez is ook gecast. Uh, zo meldt dus de Amerikaanse krant Deadline. Uh, de film waar Cardi B. en Jennifer Lopez in gaan spelen heet Hustlers. En wordt geregisseerd door Lorena Scafer. Nooit van gehoord. Het artikel is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, namelijk een art artikel uh, uit New York Magazine. En daarin stond een groep voormalige strippers centraal die hun krachten bundelden om geld te stelen van hun oude Wall street cliënten. Um, en ja, dus je kan, als je even naar uh, Twitter. Nee, het is niet Twitter, het is. dit um... is dus Twitter. Nee, dat is niet Twitter, is het wel Twitter? I am Cardi B. Ja, wel hè? Dat well. is Twitter. Dat zie je heel veel profiel. Ja, of is het naar nou Instagram? Uh, nee, dit is Twitter. Kijk, blauw vinkje. Oh, nou, ik, dus, nou ja, in ieder geval op Instagram staat hij sowieso. Is dat Instagram? Oh, dat is, wel, Het ja. is Instagram. <laughs> ik had gewoon gelijk, <laughs> jongen. Nee, uh, in, ieder geval, in ieder geval, er staat een post op Instagram. Ook uh, met uh, de foto dus uh, daarvan. Uh, Cardi B heeft dus uh, wel een beetje ervaring uh, in de wereld van de strippers. Uh, of ze een rol gaat krijgen, dat is... Niet bekend, maar de, rap, ja, de rapper. De, rap, de rapper. De rapperes. De rapster. De rapster. Heeft, <lacht> <lacht> heeft wel ervaring als stripper. Dus voordat ze beroemd werd als hip -hop werkte ze zelf als stripper. Dus nou ja, wel, wel uh, slim gecast. Ja. He? Mooi toch? Goed. Hartstikke ja. lekker bezig. Speciaal voor Quinten. Ik ben trots op je. Quinten, ik hoop jij ook op haar. <lacht> en zo niet. Dan heb je pech. Ja, dan heb je gewoon <lacht> lekker pech. Nee, Quinten, zo zijn wij niet. Wij zijn niet bezindvol. Wij missen jou wel een beetje. hoor. Ja, wel een ja, beetje. Ja, ja. Jongens, het moment van dit uur is weer aangebroken. Het tweede moment. En ik hoop deze keer echt heilig dat ik me niet de moord stik. Ik wel. <lacht> ik hoop het echt niet. Er zijn wat, uh, wat mensen die mij uh, misgunnen. Ze gunnen mij die, uh, die Donny's niet, en uh, die broeders. Ze gunnen mij gewoon niet dat ik hem uh, goed, uh, goed inschiet. Maar ik hoop dat het deze keer goed gaat. Laten we maar gelijk van start gaan. Ik haal Patrick maar gelijk even weg, want anders uh, breekt, de ja, breekt hij de tent af. Jongens, we zijn net natuurlijk begonnen met de nummer 40 tot en met 30. We gaan verder met nummer 30 tot en met 20. Op nummer 30 deze week Don Diablo, Emile Sande en Gucci Mane met Survive. Op plek 29 nieuw binnengekomen deze week. 2000 Freaks Come Out, Kevin Fisher en Jack Back vind je daar. Op plek 38 Brief, Camel Fat, Christophe en Jam Cook. En op plek 27 vind je Are You Lonely, Steve Aoki, Alan Walker en Isaac... One Kiss, de Die Hard Plaat, staat alweer 39, 49 weken. Sorry. 49 weken staat hij in de lijst met Kelvin Harris en het Dueliepie, ik zal het zelf maar zeggen. Armin van Buren, ook een hoge binnenkomer. Plek 25 met Turn It Up. En op plek 24, Live van Sievert. Staat nu 8 weken in de lijst. Op plek 23, Losing It Fisher, Is toch weer even wat gezakt. Stond een hele tijd vast op plek 22. Zij heeft 34 weken al in de lijst mogen vertoeven. This Groove, Oliver Heldens en Leno staat zeven weken in de lijst. Hij moest het vorige week met plek 17 doen, is vijf plaatsen gezakt. En Better When You're Gone, David Guetta, Brooks Loot staat nu zes weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 24, is dus weer drie plaatsen gestegen. Save Me Tonight, Artie, dat is de nummer 20 van deze week. Leuk om te weten dat hij nu een maand in de lijst staat en toch weer aan het kruipen. Uh, meer naar het kruipen is naar de top 10. Hij stond op plek 21, één plaatsje. Het gaat gestaag. Jongens, jullie hebben de tips al klaarstaan. Ja. Zijn jullie ook klaar voor je moet het maar weten voor het volgende uur? Ja, ja, ja zeker. Ja, wie heeft... ja, altijd. Even, even een korte re recap. Maar wie heeft er gewonnen de laatste keer? Oh jee. Ja, oh, is ja. Vanity geweest? Vanity. Ah, <laughs> bad. Ja. Eindbad. Ja. Maar Vanity, ga je hem deze week ook weer pakken? Tuurlijk. Ja, echt waar? Nee, weet ik niet. niet. Het, het, het, het ligt aan de... Het ligt onderwerp. aan de vragen en onderwerpen, inderdaad. Ah, en hoe ah, snugger ik ben vandaag. Ah, en dat is volgens mij echt heel niet snugger. Heel erg niet snugger. Nee, nee, ja, dus, er zitten momenten bij dat ik denk van... Ja, hè, Vanity? Had je het nou wel zo moeten doen? <lacht> hè? hè? Maar is er zijn ook weer momenten dat je denkt van zo? Nou, dat dan komt ze uit de hoek, jongen. Echt waar, dat is gewoon... Killing. <laughs> yep. We gaan lekker naar nummer 20 toe. Save Me Tonight, Artie. Daarmee sluiten we dit uur af. En we gaan in het tweede uur verder natuurlijk met de Euro Breakdown. Onder andere de tips en ook, je moet het maar weten. I'm over,